De Palestijnen herdachten de oprichting van de staat Israël op 15 mei 1948. De herdenking leidde gisteren in Israël tot schietpartijen bij de grens met Syrië en Libanon, waarbij zeker 13 Palestijnen omkwamen. In Kenia is de Olympisch kampioen op de marathon, Samuel Wanjiru, omgekomen bij een val van een balkon. De politie bekijkt of hij zelfmoord heeft gepleegd.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 De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 6 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 6. De A4 de andere kant op richting Den Haag tussen Rodovarensveen en Zoetewoudendorp 10 kilometer. A7 van Hoorn naar Zaandam tussen de afrit Hoorn en knooppunt Zaandam 17 kilometer. Verderop op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 7. Op de A12, Alkmaar richting Amstelveen, staat tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp, 12 kilometer. A12, van Den Haag naar Utrecht, tussen Zevenhuizen en Bodegraaf 10. De andere kant op, bij Zoetermeer, 5. A13, Den Haag richting Rotterdam, voor de afrit Berkel naar Roderijs, 8. A15, van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Knopend Gorkum, 8. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A27, van Gorkum naar Utrecht, bij Nieuwe Rijn 5. En de A28, Zwolle richting Utrecht, tussen Vathorst en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 And, uh, we get... taak, hè? Schönen taak. Ja. Luisteraars, welkom. U had die, wel de goede zender, alleen we hadden een andere taal. Welkom bij uh, 3 Uur Live uh, vanaf het Gastrijksplein uh, Zandvoort op zaterdag met Rob, en uh, uh, ondergetekende als presentatoren. Ja, goedemiddag, Abetjan. Ja, ja, goedemiddag, luisteraars, natuurlijk. Zou Lex vandaag langskomen of zullen we moeten bellen voor het weer? Nou, als ik zo naar het weer kijk, is het een uh, twijfelgevalletje. maar er staat wel heel veel wind. Het is niet al te warm, dus. Vanmorgen was ik er, toen regende het zelfs nog, toen dacht ik van nou, dan ben ik uit. In ieder geval, die komt wel langs in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 Here is the Soka Dance. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue. This spicy rhythm is the Shake your body. de Soka Dance? Ja, zeker. Ja, zeker. Heb je een vondje dans of niet? Ja, thuis. Oké. Okay. Oké, okay, lekker swingen dus met de soca Dance. De zaterdagmiddag van ben En we staan met name in het teken van de DTM. Dus snel over naar het circuit. Met report. Met report. Goedemiddag, hoe is het daar op het circuit? We zijn met de kwalificatie bezig, hè, als het goed is. Ja, goedemiddag, Rob. Het komt helemaal. We zijn eindelijk al halfwege de kwalificatie. De kwalificatie, wat het systeem heeft, we beginnen op uh, 18 auto's. Uh... En die mogen 16 minuten kwalificeren. De langzaamste vier die vallen af. En dan in het tweede blokje gaan we dus verder met 14 noden. En we zijn nu gevoerd tot uh, halverwege de kwalificatie. Dan gaan we even kijken wie in het eerste blokje afgevallen zijn. Dat is uh, Rachel heel vrij. We hebben een uh, jonge dame uit Zwitserland die een Audi uh, bestuurt. Goed heb uh, we als langzaam in het BTM-veld. En uh, veroverde over de derde de 18e plaats.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 Dat houdt al in dat uh, onze landgenoten Renger van de zonde zich wist te kwalificeren voor de tweede ronde. Helemaal niet slecht natuurlijk, als we kijken naar het DTM en er gebeuren wat toch uh, ook uh, mensen uit de gemeente inhoudt. En die hebben het in het begin altijd uh, vrij moeilijk. Renger zijn tweede DTM weekend pas op Hokkerijen wist hij zich als zelf uh, te kwalificeren. En dat is uh, heel goed gezien, het uh, feit uh, wat, uh, wat we allemaal zien gebeuren in het DTM. Dan gaan we gaan even kijken wat er in het tweede blokje gebeurde en met name met de rengeren. Nou ja, zelf werd hij in de en in de kwalificatie. en dat wist hij hier ook veroveren. De zeerde bezie zich nog voor David Koelvart, die niet verder kwam als een de tijd. Nou, niet slecht natuurlijk om zo iemand achter je te houden. Die ook niet verder kwam in de blok, dat is Maro Engel. Merkgenoot van uh, Rengen van de Zonde. En die vallen scheerde zich op uh, plaats 13. En dan uh, kijken we nog even naar uh, plaats 12. Uh, daar zien we uh, Oliver Jarvis. Uh, nou, voor Zand wordt ook geen onbekender, want die is hier ook een uh, a 1 uh, kamprie te winnen. Op plaats nummer 10... Uh, dan uh, de Portugese Filipe uh, Albuquerque. Nou, ook geen onmiddellijk uh, mannetje. Die wist uh, afgelopen winter uh, de race of champions uh, te winnen. Dat is een uh, autosportgebeuren uh, waar uh, allerlei aan meedoen. Uh, om maar wat te noemen, Michel Schumacher. En uit uh, de wereldkampioen uh, Rally, Sebastian Lug. En zo, die wist zich te dus deze Albert Q op uh, plaats 10. Op de negende plaats uh, zien we terug... Uh, Molina, ook in een Audi. We hebben nu nog uh, acht auto's over. Die zo dadelijk gaan beginnen aan elf minuten weer, dat ze met de achter uh, de baan opgaan En ook dan vol er weer vier auto's af. De langzaamste vier, die uh, falen dan de, in de startopstelling plaats 5, 6, 7 en 8. En de snelste vier, uh, die mogen dan nog uh, daarna... Ja, alleen de baan op om een uh, snelle ronde te gaan zetten en die te gaan uh, bepalen wie er morgen van boven positie mag gaan vertrekken. Oké, okay, uh, even een ander vraagje. Hoe is de sfeer op het circuit? beetje veel toeschouwers al? Ja. Nou, het is, uh, ja, het is gewoon een uh, gezellige sfeer. Het is niet overdreven, uh, veel toestelers, maar uh, de sfeer aan het is, uh, ja, prima. En, uh, ja, de sfeer is uh, vanmorgen nog een stukje, ik zag hoog, zeker voor de Nederlanders, met de, uh, de bijprogramma in de uh, Euroseries, Formule uh, 3. En uh, ja, onze uh, enige deelnemende landgenoot daarin, Nigel Melke, ja, die is daarin uh, de overwinning... Uh, ja klopt, we hebben straks nog een interview klaarstaan van, uh, van jouw collega uh, Jaap Koper met uh, de winnaar van uh, de Formule 3 uh, race. Dat gedaan, uh, met, uh, Nigel, Goed gedaan met Goed, hey, uh, we komen zo meteen bij de ontknoping, bij de laatste vier komen we weer bij je terug. En uh, alvast voor bedankt voor deze update. Ja, oké. Okay. Tot zo. Dat was weer van deze live vanaf het circuitpark Sanfoort. En uh, albert zei het al, zo dadelijk komen we weer uh, bij hem terug voor meer DTM geweld op het circuitpark Sanfort. En we hebben een verrassing, jawel, hij is gearriveerd in de studio. Lex, lex, lex van de horen. Wel yeah, yeah, yeah, weer was net slecht om op het strand te zitten. Nou, zo dadelijk om half drie gaan we hem hier horen. lontano, <tied> lontano. Viaggiare la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti. Na, na, na, na, na, na. Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema vuoti.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 We gaan verder, we gaan verder. We gaan verder, we gaan verder. We gaan ragazzi di oggi, verder. di professione, con i giorni verder. We e in mente un'illusione, non siamo fatti così. Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno in Europa Finché qualcosa cambierà. The rain in the streets outside running down my face Bellepares. Je weet wel die vriendin van Morius Mulder. Ja, nog steeds trillende handjes heeft hij ervan. <laughs> maar wel een leuke dame. Dus zeker. Bellepares was dat op de Zandvoortse Radio. Oké, okay, even voor. Uh, mocht u morgen uh, gasten ontvangen uh, en die komen met het openbaar vervoer, dan hebben we toch wel even wat informatie uh, voor u. Want tijdens de de, de, de, dit weekend van het DTM zit de NS op, uh, op zondag 15 mei vanaf uh, ochtends langere treincombinaties in. Vanaf het Zandvoort aan zee is het ongeveer.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 is weer goed gepland, hè? Ja, ja. En ook vanuit de richting Den Haag-Rotterdam en de richting Alkmaar, beverwijk bloemendaal rijden alle treinen volgens de normale dienstregeling. Maar goed, tussen uh, Haarlem, uh, Sloterdijk en Spaar geen rechtstreeks treinverkeer mogelijk naar Amsterdam. En vice versa. Oké, okay, tot zover de verkeersinformatie met covid <laughs> dus, Zo dadelijk gaan we het hebben over het weer. En dat doen we met Lex van der Hoorn, die vandaag in de studio zit. Gezellig! Na die plaatje van Ifat Maia, dan mag je aan het woord. Hier is Stereo Love. I Ja, dit is ook helemaal geen eent naar de technische dienst van CFM hoor. Stereo love, Wel een plaatje voor de zaterdagmiddag bij CFM. die hoorde de single van Edward Maya.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 En wat is de normale temperatuur voor dit uh, tijdstip van het jaar? Ja, schrik niet. Dat 17. 17? Oh, nee. Ja. We hebben ook een poos al ruim boven gezeten. Ja, dus dat is waar. Ja, dat is waar. Uh, we hebben niks te klagen. Ja, maar de nattigheid die we nodig hebben eigenlijk, die, ja. die, die zie ik voorlopig ook niet komen hoor. We van nog rond op de spetters. Ja. En uh, daar hield het echt niet op. En morgen, dan uh, hebben we ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Er kan s'morgens een spettertje vallen.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 Twee uur? twaalf. uur? Morgen? Heb ik het toch niet, helemaal niet over gehad? Nee, maar vorige week wel. Daar wilde ik nog even op terugkomen, trouwens. Ja, dat was een... Ja, ja, oh, was, dat, zeg dat, dat, dat was nou, wat. Dat was wat, want wij zeiden... Uh... Wij zaten in een café, we zeggen straks om uh, acht uur, dan gaat het een beetje regenen hier. Lex van Noren zegt dat hè, he? die heeft het gisteren gezegd, heeft het altijd goed. Ja. Nou, mensen, de halve kroeg ging meteen kijken op buienradar. Ja, ja dat was echt een mooi gezicht. Ja. En die, die bijrader gaf aan dat zo rond zes uur zou gaan regelen. Ja. Om zes uur was het droog, om acht uur was het droog. Nee, om 8 uur heeft het een beetje gesputterd. Ja. Uh, om 10 uur begon het uh, eigenlijk een beetje. Uh... Na achter. Ja, na achter dat zou. <hisa> <hisa> <hisa> daar, daar heb jij een <hisa> Oké. <Okay. hisa> okay. En dat had goed, ik. Ook u gezegd. U? Na heeft lex heeft altijd gelijk. Lex heeft altijd gelijk.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 Af en toe komt de zon er ook wel even bij. Er staat een matige aan zee. Weer een vrij krachtige Zuidwestenwind. Het blijft, het blijft blazen hoor. En, en de maximumtemperatuur... temperatuur komt weer ongeveer uit op 15 graden, net als maandag. En als je dan het weer voor woensdag wil weten, moet ja? je maandag even kijken. Oké, okay, ja, volgens avond. mij op <laughs> www.meteopagina.nl. Precies. En uh, ik ben ook te volgen op Twitter. Ook dat nog. Je gaat ook... ook met je tijd mee. Uh. Ja, natuurlijk. Dat moet wel. Hoe kunnen mensen jou volgen? Zo heet het al nou, dan, Nou, uh, ik zit op uh, een Meteopagina op Twitter. Op Twitter? Dus, uh, op is, Twitter? dus uh, uh, als je ge geen Twitter hebt, kan het ook hoor. <lacht> dan, uh, dan kijk je gewoon op uh, twitter.com slash Meteopagina. En dan, uh, dan kan je alles bekijken. En wat is je 06-nummer? Als <lacht> ze toch bezig <lacht> ja. zijn, dus... Uh, <lacht> Maar berekening nummer ook ja, Ook nog goed. <laughs> Helemaal goed. Maar Lex, geweldig. Dat was hem, uh, Rob. Dank je wel was, was, weer. Dat was het weer. Dat weer. was het weer. Tot, de volgende, Tot de, ja? Ja? de volgende keer. Tot de volgende keer. <t ben guessed> www.meteopagina.nl Daar kan je het weerbericht nalezen. Dank je wel, Lex horen. En volgende week dan zit je gewoon weer op het strand. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik hoop het, maar ik, ik verwacht het niet. Je zit in ieder geval aan de kust. En daar zit je lekker. Okay. Ook oh, plaatje gaat er De Zoute Zee slaat een diepe zilte zon. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Niemand slaat soms onverwacht, maar zeker om de vlucht. Alarmfase 2. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waar de mensen onbewust zin in bos te krijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voorkomen. Dan weer rustig slapen gaan Hier aan de kust, de Zeeuwse kust Verheid en kracht, maar men weet het niet. Men zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de scherzenkust. Waar de zomer onbewust met een lofgang wordt genoten. Ze gang kan gaan Tot meer zat is en voldaan Hier aan de kust, de Zeeuwse kust Zo goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kruis. Ja, niet te geloven, maar uitgekozen door collega Albert J. Vos. Bluff was dat, en hier aan de kust. CFM Race Radio, Pit Report. Hij is van ook helemaal geen fan van Bluff, maar dat toch het lijkt van Bluff zitten. Ik vind het van, uh, ja, van klasse getuig eigenlijk best wel, ja, dat is het enige nummer van Bluff dat mag. Oké, okay. okay. nou we gaan weer snel over naar het circuitpark. Zal voor het naar Willem van deze voor het slot van de kwalificatie van de DTM. Hoe is het met de shootout? Ja, dat klopt allemaal. Uh... Daar zijn we bezig met de uh, shootout, out shoot-out. En houdt uh, ja, de snelste vier die overgebleven zijn, die uh, mogen allemaal één uh, snelle ronde gaan rijden. En die gaan dan uh, bepalen uh, wie er van poop mag vertrekken. De snelste vierde waren uh, Jamie Green in de Mercedes. Uh, tweede was uh, Bruno Spengler, eveneens in de Mercedes. Derde Martin John in een Audi. En vierde Mike Rockenzeller, eveneens in een de Audi. Ja, degene die al uh, zijn ronde gereden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 Martin Tomczyk, ja en dan uh, blijven er nog twee over uh, die uh, eventueel ook in aanmerking gaan komen voor de volgende En dat zijn uh, Jamie Green en uh, Bruno dan uh, Niet uh, bij de laatste die terecht gekomen is. Uh, dat is Kerry Teffert. Kerry wie winnaar van de afgelopen twee uh, jaar hier in Zandvoort uh, bij de Hij kwam hier verder op de vijfde positie. De zesde uh, Timo Sjaire. De zevende is het uh, Mortara. Mortara afgelopen seizoen nog. Uh, de Europese kampioen uh, uh, Formule 3, dit jaar actief uh, voor Audi in de BPM. Die kwalificeerde zich op de zevende plaats en acht uh, zich te kwalificeerde, ja, de naam uh, natuurlijk. Dus Ralf Schumacher uh, in de Mercedes. We gaan nog even afwachten wat hij uh, nu over de Die de tijd uh, verbeterd van zijn merk heet. Een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 Okay. Dankjewel Willem van de Eerste, vanaf circuit circuit uh, Parksoftvoort. We hadden net het uh, weerbericht met Lex verhoren. Horen. Veel wind en zeilen. Daar gaat dit plaatje ook over. Splitsing is hier. Lange files naar het zuiden, Holland plat de Spaanse zon. Leuk hè, gewoon ja, stress hè. Helemaal geen contact met niemand. Dus even kijken of we misschien contact met uh, Joop van Nes hebben. Ja, ik ben er. Ja, je hey, bent Joop. er gelukkig net ja, op tijd. Joop, goedemiddag. Goedemiddag heer Eliswaarts uiteraard. Ja. We zijn in Amsterdam, waar uh, de laatste wedstrijd van dit lopende seizoen, reguliere seizoen, gespeeld wordt tussen uh, Amsterdam Heemraad en S.V. sandvoort En ik had vorige week geschreven en ook gezegd trouwens voor de radio. Dat het uh, de laatste wedstrijd was en dat het een oude vanuit zou zijn. Maar, maar, maar, er is weer een enige rare regen naar boven gekomen. Want Samford heeft uh, heel veel kans om um, na competitie te gaan spelen. Voor promotie. Wat vertel je me nou? <laughs> ja, ja, ja. ja, vreemd ja, verhaal. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Het is zo... Uh, omdat ons uit de competitie is gehaald, die is dus al te heeft de KVB besloten om maar twee periodes te gebruiken voor de rest van de wedstrijden. Dat betekent dat de derde periode niet gespeeld wordt. Maar dan moeten we eenmaal drie kampioenen of vervangers daarvoor, moeten we ingeschreven worden voor die nacompetitie, anders komt die nacompetitie niet meer. Als Zandvoort vandaag gewint van Amsterdam heen, en Zop verliest met Aalsmeer, dan speelt Zandvoort keihard nacompetitie voor een plaats in de eerste klas zo daar ik. ja, ja. Maar ja dus je na, na zo'n wisselvallig, na, na zo, na zo wisselvallig uh, verlopen competitie toch nog in aanmerking komen voor, uh, ja. Ja. Ja. voor na competitie je zegt inderdaad je zegt het helemaal terecht uh, heel wisselvallig verlopen uh, in het begin was het dramatisch echt ja. dramatisch 5-5 nul punten dat was echt verschrikkelijk natuurlijk en uh, toen kwam er een periode dat het gewisseld is verloren ook niet gelijk gespeeld zes we een rij gewonnen en daarna was het pas de eerste die uh, gelijk gespeeld werd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 Zandvoort op 21 februari de allereerste wedstrijd, in de nacompetitie. Ja, ik... nee, dat is tegen als tegen de periodekampioen van de, de derde periode uit de tweede klasse B. Uh, dat, ik vind het heel wat perplex dat men mij dat uitlegde, want ik zeg ja, maar er zijn maar twee periodes, ja, ja. niks mee te maken. Want ze moeten dus uh, een, een, een, drie proegen drie hebben, anders komt het schema niet meer. Dus dan zou zomaar die periode in de school te krijgen in ieder geval de plaats in plaats van is jaars want die is al kampioen en die is dan ook periodekampioen voor de eerste periode. En dan gaat hij naar de hoogstarteren zonder periode-titel en dat zou dan Sanford zijn op de vierde plaats. Want Moneke heeft een periode-titel en de nummers 2 en 3 hebben een periode-titel en is kampioen Dus ja, het is heel spannend vandaag. Vandaag een belangrijke wedstrijd, eh, Darien Amstelveen dus. Ja, heel duidelijk ja. En die uh, is goed begonnen, er uh, zit veel op het doel van uh, Amsterdam. Uh, in de eerste minuut kreeg Nijtselberg een dot van de kans, kon eigenlijk iets mis, maar hij vergat dat er ook nog even een keeper op de grond lag en die schoot hij tegenaan. En in plaats van ietsje omhoog uh, dit, was hij jammer gezeten, maar nee, uh, hij schoot hem uh, tegen de keeper aan en die kans ging toen verloren. En, uh, zo is dit nu, Zandvoort is goed bezig op dit moment. Amstelveen, ja dat is uh, mid midden op water geworden dit jaar. Het is, staat op de, ik meen op de, oh dat kan ik wel zien hè, hè? Want ze staan nu, uh, Amstelveen, op de vierde plaats van onder. En dat is uh, niet dus Amstelveens. Dat komt ook omdat ze vanwege de passies daar hebben we het ook al een paar keer over gehad, twee punten in mindering hebben gekregen van de KSBL straf. Uh, omdat ze uh, ook de spelers hadden uh, opgesteld die, uh, die niet in de, in die, die, uh, de team thuis worden.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 de heren uh, begeleiding van het eerste hebben gezegd: Jongens, uh, we willen niet winnen, want we willen niet daar de eerste klasse. Ervaren, toch, Ik weet niet, het zijn boos, het die dat zeggen. Nou, we gaan het in de gaten houden. Joop, straks komen we in het uh, tweede uur bij terug. Dankjewel voor dit moment. Ja, graag gedaan. Straks, straks. Dat was Joop van vanuit vanuit uh, Amstelveen. dadelijk gaan we weer naar het circuit toe. Naar willen van deze, want de kwalificatie van de DTM is inmiddels uh, afgelopen. Ja. Ik ben heel benieuwd of het nou Mercedes of een Audi is geworden. En wij staat er op Paul morgen. Ja. We gaan het uh, na dit plaatje horen. De tijd is high, is hier. Uiteraard van Blondie. Kanvoets Radio met de tijd is hij. CFM Race Radio. Nou, well, we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, hoe de kwalificatie van de DTM is afgelopen. We gaan snel over naar nou, de man die tegenover mij in de studio zit, Albert Jan Vos. Ja, want uh, helaas <laughs> hebben we geen, we geen verbinding met, uh, met Willem van Densen. Dat kan natuurlijk ook wel, want er staan zo ontzettend veel zenders en toestanden. En, en iedereen die. gaat bellen, weet je wel. Van, uh, ik heb gewonnen, ik, ik heb gewonnen. gewonnen ja. dus, uh, Schoonmoeders worden opgebeld en noem maar op. Dus dus vanda vandaar dat we het even, even vanuit de studio doen. Nou, uh, zoals u begrepen heeft van, uh, van Willem, krijg je op een gegeven moment een... Shootout van de vier snelste auto's. En dat waren twee Audis, een, uh, waaronder die van Rockefeller en Tomchik... En twee Mercedes en van Spengler en Green. En het is uh, al jaren uh, eigenlijk zo dat uh, Zandvoer bekend staat het circuit tenminste bekend staat als een uh, Audi circuit. Maar wat verbaasde ons? Op de pole position staat Spengler gevolgd door Green. Dus we hebben twee Mercedes'en... op de front row staan. En die worden gevolgd door twee Audi's... Rockefeller en Tomchik. Dus bij uh, de, de Audi... Uh, club zijn ze niet erg... blij met deze stand. Nee, ik zag... die belde net op televisie. Maar, uh, ja, alsof het donderde... op het tis, circuit. Het is knap dat Mercedes... Uh, dus twee Mercedes'en op, op de eerste... eerste uh, startrij staan, gevolgd door twee Audi's. Uh, dus nogmaals, Spengler 1, Green 2... Rockefeller 3, Tomchik 4. De winnaar van de allereerste race van dit jaar... in Hockenheim, Preffert, die staat op de vijfde plaats... En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 wat Peter Fox? Halsamsee, <laughs> tot aan de deur! Hier ben ik geboren en laufe durch die Straße. Kenn die Gesichter, jedes Haus, und jeden Laden. Ik muss mal weg, kenn jede Taube hier bijna Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen.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 Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenaugenblätts liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch die rauszugehen.